9 uur, Gert Kluuk met het NRS-journaal. In Deraa in Syrië zijn vannacht zeker 17 mensen omgekomen bij nieuw geweld... zeggen mensenrechtengroepen in Syrië. In de stad begon 15 maanden geleden de opstand tegen president Assad. In de hoofdstad, Damaskus, is zwaar gevochten door opstandelingen en troepen... die president Assad steunen. VN-waarnemers hebben in het Syrische dorp Mazat al koubaïr sporen van een bloedbad gevonden. Op straat lagen onder meer verkoolde resten... mogelijk van dorpelingen die zijn vermoord...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 Het weer vandaag wolkenvelden en af en toe regen. De stad een stevige Zuidwestenwind en het wordt een graad of 17. Morgen eerst zon, later bewolking en buien. Dit was het NOAA-journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Ontdek de Cultuurweken Leiden met de stad Leiden als podium.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 Presentatie, Peter de Wie en Mieke van der Wij. Drie minuten over negen, welkom terug bij het eerste... maar ook meteen het laatste uur van de nieuwsshow. Over een kwartier vertelt communicatiedeskundige Remco de Boer... waarom het geen goed idee is als beta-studenten gratis gaan studeren. Om half tien komt Ai Prins langs. Zij heeft het verzamelde werk van Nikolai Gogol opnieuw vertaald... voor de Russische Bibliotheek van Uitgeverij van Oorschot. En aan het einde van deze nieuwshow nemen we afscheid van een van onze dierbare boekenrecensenten, Het gaat om Pieter Steins. Dat Ik ben goed. aan het huilen. Oké, okay, nee. goed. Uh, hij presenteert vandaag voor het laatst dus de boekenrubriek en gaat ook uitleggen waarom dat zo is. Goed, maar we beginnen met zin en onzin van psychiatrische diagnoses. Doe eens normaal. Het, is niet, het lijkt niet alleen op de uitspraak van Geert Wilders, maar het is ook de titel van het nieuwste boek van journalist Melo van Hintem. Met als ondertitel over de zin en onzin van psychiatrische diagnoses. En dat is zeker gezien het nieuws dat huisartsen zichzelf aan banden willen leggen waar het gaat om het voorschrijven van antidepressiva. Extra actueel. Goedemorgen. Goedemorgen. En ja. ook heel actueel als je ziet wat voor psychiatrische etiketten ik opgeplakt heeft gekregen. Oké, okay. maar goed, even dat nieuws. Uh, wanneer was het? Donderdag opende de NNC. ermee, zag ik. Hè? Het Nederlands Huisartsengenootschap heeft een nieuwe depressierichtlijn opgesteld... waarin staat dat huisartsen minder snel antidepressiva voor moeten schrijven. Dat heb jij vast ook gelezen. Ja. En wat, wat, wat, wat dacht je toen je dat las? Nou, het lijkt me heel verstandig, omdat het al veel langer bekend is... dat antidepressiva in de regel, want je hebt altijd uitzonderingen natuurlijk... maar uh, eigenlijk alleen bewezen werken bij ernstige depressies... Dus als ze wat minder snel worden uitgeschreven lijkt me dat heel verstandig. Want uh, als je kijkt naar lichte uh, depressies of uh, dat noemen ze middelmatige uh, depressies mm -hmm. geloof ik. Het zit is, is altijd vol met de Engelse termen. Hoe dat in Nederland zet weet ik dan niet precies. Maar, maar tussen licht en, nee. en ernstig in. Dan uh, hebben ze vaak uh, een niet, uh, niet beter effect dan een placebo. Er zijn 1 miljoen mensen die, die, die pillen slikken. Ja, maar antidepress... dat is niet allemaal voor depressie. Nee? Ze nee, want antidepressiva die worden voor van alles en nog wat voorgeschreven. Ook bij angst- en paniekstoornissen, bij uh, uh, uh, menstrueel, uh, postmenstrueel syndroom, bij voortijdige ejaculatie. Waar ik geloof dat het wel voor 10 dingen. En er komen vast nog wel 15 dingen bij. Dus het is een misvatting om te denken dat omdat er zoveel antidepressiva worden uitgeschreven, ook mensen alle depressief zijn. Want het wordt ook voor allerlei andere dingen uitgeschreven. Oké, okay, even over uh... naar de basis van waarom je hier bent. Er verschijnt één keer in de zoveel jaar uh, een boek DSM en dan komt er een getal achter. Ja. En dat beschrijft heel uh, uh, nou ja, nauwkeurig welke storingen je kan hebben en storingen. hoe die te rubriceren zijn en hoe we die noemen en wat je er dan mee zou moeten doen enzovoort enzovoort. Daar enzovoort. ben ik het al niet helemaal mee eens, hè, met hoe je het nu zegt. Want okay. die, die, Verbeteren maar. Die DSM, uh, ja, nee, het is gewoon een heel groot misverstand. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat je het zo zegt. Die DSM, het is een handboek voor de psychiatrie en het is eigenlijk een klassificatiesysteem. En uh, dat betekent dat dat ze uh, uh, kijken naar allerlei soorten van gedrag. Symptomen van uh, gedrag, die, die worden geclusterd. Ze worden in een groep bij elkaar gezet. Ja. En er wordt een etiket op geplakt. Nou, Waarom is dat gedaan? Om ervoor te zorgen dat psychiaters die patiënten behandelen... allemaal over hetzelfde met elkaar praten. Want er was nog geen eenduidigheid... Zeg maar, hoe je bepaalde symptomen symptomen die tegelijk voorkomen moet uh, noemen. Maar uh, dat wil niet zeggen dat het een stoornis is. Of het een stoornis is, dat is helemaal afhankelijk van hoe erg iemand er aan leidt, hoeveel lasten, zijn de omgeving... Okay, maar die er... psychiaters noemen het in ieder geval een stoornis en daarom wordt zo'n boek uh, gemaakt, toch? Ja, maar dat is dus heel jammer okay. dat we dat allemaal stoornissen noemen, want nee, het, goed, het, het, zijn, het, het zijn gewoon etiketten. Wat, ja, okay. wat, wat, wat DSM... Waar... Wat is dat een afkorting Diagnostic van? Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Oké. Okay. Heb je eens omhoog geleerd. Goed, daar is nu al een hoop discussie over. Hè? Over, over die, dat, die, die DSM. Uh, maar het wordt... Toch als een standaardwerk gepubliceerd, kennelijk. Ja, het is, uh, het is al heel lang een uh, standaard uh, werk En op zich is het natuurlijk ook helemaal niet zo gek dat er zoiets uh, is. Omdat kijk, dokters, dokters van het lichaam, die praten ook in één taal. En het is natuurlijk ook wel verrekt en makkelijk... als de uh, dokters van de geesten dat ook gaan doen. Het is alleen uh, jammer dat het gebruikt wordt uh, als een boek... waarin echte stoornissen zouden staan. Maar goed, het is ook zo van belang... omdat uh, er een behandeling aangekoppeld zit en een vergoeding. Hè? De zogenaamde... Uh, DBC, hè? de diagnose -combinatie. E e ja, en Dat is ongelooflijk jammer. Dat hadden ze gisteren al af moeten schaffen. Dat je zeg maar, zo'n etiket uit de DSM nodig uh, hebt... om vergoeding te krijgen van een uh, zorgverzekeraar. Want dat betekent dus dat er een etiket wordt geplakt... op iets wat eigenlijk ja, niet echt bestaat. Nou eens even naar de basis. Stoornissen bestaan dus wel, hè? voor de goede orde. Ja, goed. M uh, maar wat is er nu... Echt werkelijk aan de hand? Waarom is uh, dit, deze manier van benoemen van dingen, waarom is dat zo onzorgvuldig eigenlijk? Het is onzorgvuldig omdat aan een aantal aspecten uh, helemaal geen, geen recht uh, wordt gedaan. En zou ik eigenlijk twee uit willen lichten. Het ene is dat uh, hoe je of je last hebt van een stoornis, en hoe of je iets een stoornis noemt überhaupt. Dus heel erg afhankelijk van een omgeving. Want een stoornis heeft allerlei... wat ze nu stoornis noemen, heeft allerlei soorten aspecten... die in de ene omgeving enorm nuttig kunnen zijn en kunnen floreren... en waar je in een andere omgeving... Geef eens een eh, voorbeeld. last van kunt hebben. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar um, een stoornis als uh, ADHD die, als jij in een omgeving moet zijn... waar het heel belangrijk is dat je voortdurend oplet en bij ieder piepje opspringt... omdat dat bijvoorbeeld een enge slang is... of een, of een, een, een, een tarantula spin die jou kan komen steken... of hè, oh. in zo'n soort omgeving... Oh. is het heel erg goed dat jij voortdurend bent afgeleid. Want dat uh, kan wel eens levensreddend zijn. Maar als je in een schoolklas zit... en je wordt voortdurend afgeleid door ieder piepje... en dingetje en illustratietje dat aan de muur hangt... en wat je moet doen, ja, dan is dat dus vreselijk onhandig. Ja, en en zo waar... is dat op allerlei, op allerlei manieren. Kan je je voorstellen dat een, dat een omgeving... Ervoor kan, kan zorgen, als het ware... ...dat soms eh, bepaalde aspecten van een zogenaamde stoornis van pas kunnen komen... ...en soms ook helemaal niet. Ja, zeker. En maar, een ander punt Maar is... waar, waarom mag je het dan geen ADHD in een boek noemen? Omdat ADHD, daar hebben heel veel mensen een, een, een bepaald beeld bij. Dat is een negatief beeld, het is een stigmatiserend beeld. Nou, en lijkt het lijkt net als je dat hebt. Oh, dan ben jij zus en zo en zo. Mensen hebben door dat boek al helemaal een beeld ervan. Oh, dan ben je hyperactief. Oh, dan ben je onrustig. Oh, dan kun je dit niet. Oh, dan kun je dat niet. Terwijl je hebt natuurlijk heel veel soorten ADHD. Zoals je ja, maar volgens mij heel die veel soorten ADHD. die met dat doen moeten werken, weten dat toch maar als de allerbeste. Want daar hebben ze voor geleerd namelijk. Ja, maar het gaat er meer om dat je mensen met zo'n etiket opzadelt. En dan krijg je of aan de ene kant uh, dat mensen. Uh, het kan soms ook heel goed werken. Met name bij ADHD's volwassenen het, uh, het horen. Dan vallen heel vaak allerlei stukjes op hun plek. Zeggen ze, oh, nu begrijp ik waarom ik hun werk niet af... waarom uh, het nooit lukt om projecten af te maken... waarom ik op school zoveel problemen had. Dan begrijpen ze het. Dan nee, is hebben het een ze een soort iets. verklaring. Ja. Maar de andere kant is dat het ook als een soort stigma kan werken... en mensen kan, kan uitsluiten. En dan moet je gewoon afvragen... wat is op een gegeven moment dan de meerwaarde van zo'n zo etiket? En daarmee wil ik niet zeggen dat mensen... die uh, op een hele ernstige manier last hebben van de symptomen... Die ondergebracht zijn bij ADHD, dat die eigenlijk geen probleem hebben, want die hebben wel degelijk een probleem en dat is een probleem waarbij ze vaak medicatie kunnen gebruiken, is heel belangrijk, waarbij ze uh, uh, psychotherapie kunnen gebruiken, is ook heel belangrijk. Maar ik vind het niet zo zinvol om het op die manier zeg maar, gedrag in te delen, want het doet gewoon de werkelijkheid geen recht, het doet de persoonlijke ervaringen van de mens geen recht en het zorgt er ook heel vaak voor dat mensen probleemeigenaar worden gemaakt, in plaats van dat je ook eens gaat kijken in hoe komt het nou eigenlijk, wat voor factoren zitten er in de omgeving die ervoor zorgen dat iemand zich zo gedraagt. Ik kan me mag, het heel hè? goed voorstellen dat dus u dat zegt naar de omgeving toe. Maar dit boek waar u zich toch echt best bal boos over maakt. Dat is natuurlijk bestemd. alleen voor het gebruik van psychiaters. Die op die manier categoriseren. Ja, maar het is het zijn... helemaal niet bedoeld voor die buitenwacht. Het is, zou toch van de gekken zijn als psychiaters? Hè? Als je. Uh, als je mijn standpunt zou delen... en ik ben gelukkig helemaal niet uh, de enige die er zo over denkt... want veel psychiaters met mij. dan zou natuurlijk heel raar zijn als je die omgeving helemaal buiten beschouwing uh, houdt. En dat is wat nu wel gebeurt. Er wordt eerst naar de symptomen uh, gekeken van, uh, van iemand. En ik denk dat je, het, dat je het andersom moet doen. Je moet eerst kijken naar iemands dysfunctioneren. Je moet kijken naar iemands lijden. Je moet kijken naar iemands zorgbehoeften. Als je al die factoren in kaart hebt gebracht... dan kan je er op het laatst een etiket op plakken. Je moet niet andersom. En dan kan je dat boek nog pakken als die zorgverzekeraar dat zo heel graag wil. Maar je moet niet Andersom om beginnen met die lijstjes en dan gaan uh, afvinken. Ik denk dat je precies andersom moet werken. Zijn er wel eens uh, uh, oh, die, ja, dat moet wel uh, dus hele schadelijke gevolgen uh, geweest eigenlijk van dat afvinken dat mensen in een totaal iets terechtkomen waar ze helemaal niet horen. Maar daar gaat het natuurlijk uiteindelijk over. Daarom zou je er iets aan moeten doen. Ik weet niet dat ik weet persoonlijk er niet van of mensen in totaal iets terecht dat, dat die dat psychiaters nog steeds op een heel verschillende manier diagnosticeeren. En dat je met dezelfde symptomen bij de ene bipolaire depressie hebt. En bij de andere schizofrenie En bij de ja. volgende weer wat anders. He, daar, daaraan zie je eigenlijk altijd zo'n boek dat ook niet helemaal goed kan oplossen. En dat is eigenlijk een reden te meer om te zeggen, kijk nou eens heel goed naar hoe iemand zich gedraagt. Probeer dat in kaart te, te brengen van he, hoe rusteloos ben je, hoe slecht slaap je, hoe wanhopig voel je. Want dat is nog een ander puntje van die ideeën. He. Meestal heb je iets wel of niet he, volgens het boek. He, dat is de manier waarop ze die categorieën indelen. Maar bijna bij alle dingen waar we tegen oplopen, hebben we die in meer of mindere mate. Je hebt niet wel of niet hoofdpijn, je bent niet wel of niet moe, je bent een beetje je, hebt, je bent een beetje moe of een beetje veel moe of je hebt vreselijke hoofdpijn of je bent ontzettend rusteloos of je bent een klein beetje hyperactief of super hyperactief. Dus het zou ook al veel, veel meer helpen als we al die dingen op een schaal zouden afzetten en dat je dan op een gegeven moment op, op een bepaald afkappunt zou komen, wat individueel verschillend kan zijn, dat je dan kan zeggen van ja, dit kan die persoon alleen niet, niet meer aan en dat kunnen we ook zien door die en die factoren en daarom moet dat en dat gebeuren of mee medicatie, hulp in de omgeving, psychotherapie... en dat je er op die manier naar gaat kijken. Maar er zijn denk ik ook wel dingen veranderd. Ooit is er natuurlijk een tijd geweest dat dat handboek nog niet bestond. Ja. En toen? Hoe deden ze toen... Nou, heel rommelig, denk ja. ik. En wat natuurlijk ook zo is, is dat uh, de medische wetenschap, die is uh, verder uh, gevorderd. Dus ik denk dat een hele hoop dingen vroeger ook niet werden opgemerkt. Hè? Bijvoorbeeld, je had vroeger kinderen, een een aantal kinderen die, de diagnose, die, die zwakbegaafd liggen, die nu de diagnose autisme krijgen. Er zijn er ook nog steeds mensen met autisme die zwakbegaafd zijn, maar daar kunnen we nu beter onderscheid in maken. Dat betekent dat we die mensen met, met autisme die niet zwakbegaafd zijn, beter recht kunnen doen. En iets anders wat natuurlijk veranderd is, ja, dat zeggen mensen ook wel eens tegen mij. Ja, en vroeger dan, waar waren die drukke kinderen vroeger dan? Zeg ik, nou ja, punt 1. Vroeger waren gewoon drukke uh, kinderen. Het, nou, dus waren drukke kinderen, maar die verdwenen bijvoorbeeld veel sneller van school. Hè? En, en wat we vroeger bij dikke, uh, drukke dikken, wou ik zeggen, een ander probleem. Ja. Wat vroeger bij drukke uh, kinderen ook gebruikelijk was, is om ze gewoon een pet om de oren te geven. En dat willen we tegenwoordig ook niet meer. Ik bedoel dat, uh, uh, mijn vader die kan nog wel vertellen over de lineaal en, uh, en, uh, de, en, en, de, bo en de bovenmeester in de dat klas, die de Ja, daar heb ik het wel over lang geleden, dat geef ik toe. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo heel lang geleden. Dat, dat gewoon de rotjongetjes zo op de achterste rij van de klas zaten. En dan op, als ze een jaar of 13, 14 waren, kwamen ze niet meer opdagen. En dan uh, gingen ze of op het landwerk of een beetje rondzwerven. Of dat kan dus niet meer. Er worden allemaal. Die ja, eisen die aan ons gesteld worden, die zijn veel en veel hoger geworden. Dus Mensen met problemen waren er altijd. Alleen die problemen, of die moeilijkheden die ze hebben... die worden nu sneller getriggerd. Mag ik een even Bijvoorbeeld, Mensen zeggen, hoe kan het nou? Ik zeg, we leven nu in een kennis-economie. Dat betekent dat onze geest, onze psyche... wordt steeds belangrijker. Er wordt steeds groter beroep op gedaan. Dus het is logisch, als daar kwetsbaarheden in zitten... dat die sneller getriggerd worden, die sneller zichtbaar worden. Als we in een maatschappij zouden leven... waarin we van jou en mij, Peter, ik kijk een beetje naar je postuur... ik zie jou niet zo gauw de hele marathon lopen. Als dat een dan heb ik gemak. hem uiteindelijk... Uh, ja, maar, neem maar stel je voor, als je die nee. vergelijking zou trekken... als je ineens zou horen dat het een eis zou worden... dat we, dat we eigenlijk, hè, zoals je nu tot je 18e leerplicht hebt... nou ja, moet je eigenlijk op je 18e moet je allemaal een marathon kunnen lopen. Nou, dan zou je eens moeten zien wat voor fysieke problemen er allemaal naar boven kwamen. <totgulate> mensen die het allemaal niet konden. En dat zouden we dan heel normaal vinden. Dus het is een beetje gek dat mensen, als op het moment dat een beroep op de geest wordt gedaan... er ineens zo ongelooflijk moeilijk over gaan doen. Ja, vroeger hadden mensen gewoon wat meer ruimte om afwijken te ja, zijn. Ja, ze hadden meer ruimte... En, en toch. En de eisen zo. waren toch ook wel lager. Kijk, nu moet je natuurlijk. Ja. Je moet uh, flexibel zijn van geest. Je moet uh, voortdurend bereikbaar zijn. Je moet alles in de gaten houden, maar ook tegelijk hyper gefocust en hyper geconcentreerd zijn. Het zijn ook hele moeilijke dingen om te combineren. Ja. Maar goed, betekent dat dan, als die trend uh, doorzet, hè, dat er steeds meer eisen aan, aan ons uh, gesteld worden. Ja, dan. Uh, Onzekerheden komen er ook nog aan, natuurlijk. Hè? Langer werken, nou ja, we moeten voor onze eigen oude dag zorgen. Dus dat betekent dat er steeds meer eigenlijk, ja, mensen in de problemen zullen raken. Nou, ik heb zelf, ik voorspel aan het einde van mijn boek ook dat we veel meer mensen met chronische stress zullen zien. Ja. En dat is, ja, dat daar kunnen we ja, in die zin niet zo heel veel aan doen. Dat gaat een beetje gelijk op met de maatschappelijke ontwikkeling die er aanzien te komen zitten te komen. Maar ik denk wel dat je daar uh, rekening mee moet houden. Hè. Het is niet een soort natuurramp die uh, over ons neerdaalt. Dus het is denk ik wel belangrijk om mentaal weerbaar te zijn... en ook een groter tolerantievermogen en inlevingsvermogen te hebben... tegenover de mensen die het niet uh, redden. Hmm. En dat bedoel ik niet alleen zeg maar, op een persoonlijk niveau... Hè, als buur of collega of uh, familielid. Maar ik vind dat de politiek hier ook gewoon een enorme taak uh, laat liggen. Want wat die juist doet, uh, is uh, individueel afrekenen, alles is je eigen schuld, je moet maar zelfredzaam zijn en zelfverantwoordelijk en het hele beeld van de mondige, calculerende, goed geïnformeerde burger die zich uh, wel redt, nou dat is dan precies dat hele kleine clubje dat nog net rond die ivoren toren in Den Haag rondzwerft. want een hele hoop mensen die zijn zo natuurlijk helemaal niet en wat dat betreft zou zij daar ook op moeten anticiperen om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat die zeg maar, permanente sociale en maatschappelijke onzekerheid die voor heel veel mensen fnuikend is, ook op uh, psychisch niveau, om daar wat aan te doen en toch een veel beter vangnet voor mensen te te maken. En nu gaat het precies de andere kant op. En als dat zo door blijft gaan en zeg maar die hele individualisering en psychologisering van dingen die heel veel met maatschappelijk en sociale achterstand te maken hebben. Als dat niet wordt opgepakt, nou, dan zitten straks de inrichtingen helemaal vol. Eigen schuld, dikke bult. Je zou eigenlijk zo'n betoog van een psychiater verwachten, dat bent u niet. Waarom bent u er zo bij betrokken? Ja, ik ben daar. Ik ben, ik, ik ben van de origine politicoloog. En uh, je begint dus met naar je structuren te kijken. Op een gegeven moment kijk je. Uh, ga je meer sociologisch kijken. Dan kijk je wat er op het niveau van menselijke verhoudingen aan de hand bent, uh, aan de hand is. En dan zie je. Uh, hoe bijvoorbeeld bepaalde groepen helemaal uit de maatschappij uh, vallen. En uh, ja, maar je de eerste grotere gevaar. Ja, neem maar de eerste, de eerste. Dit groep... moet toch uh, gewoon in, uh, iets in je persoonlijke leven zijn ook dat je constateert. Ja, maar dit kan gewoon zo niet. Nee, dat is toch. Nee, dat is eigenlijk eerlijk gezegd niet iets in mijn persoonlijke, in mijn persoonlijke leven. Maar het, het, is, het, het is eigenlijk vooral gekomen, denk ik, toen ik mijn eerste, het eerste boek van Eddie and heb gelezen. De Psychopathology of Crime, als ik het nu goed zeg. Hmm, misschien zeg ik het niet helemaal goed. Maar hij, uh, uh, hij, zegt, uh, hij laat zien hoe uh, uh, mensen die wij in de gevangenis uh, opsluiten... omdat ze uh, zich crimineel hebben gedragen. Uh, gewelddadig, met name gewelddadig, agressief hebben gedragen... En die in het algemeen als monsters worden afgeschilderd... dat dat eigenlijk mensen zijn die, uh, die ziek zijn. En dat je dus op die manier moet kijken van... hoe kan het nou dat iemand uh, op een afgrijzelijke manier iemand uh, vermoordt? Hoe kan het nou dat iemand nou ja, zich op allerlei manieren... zeg maar sociaal onacceptabel uh, gedraagt om toch vriendelijk te zeggen... als je aan het verkrachten en aan het moorden bent? En zo ben ik eigenlijk opgekomen dat ik denk... de mensen die, die totale, de, totale outcast zijn... wat is er nou eigenlijk met die, uh, die mensen aan de hand? Dus ik ben aan de akelige kant van het spectrum begonnen... om eens te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk in die koppie's... En waar komt dat vandaan? Goed, dat heeft dus uiteindelijk dit uh, boek uh, ja. opgeleverd via lang omweg. Dankjewel. Het heet Doe eens normaal. Over zin en onzin van psychiatrische diagnoses. Het is dus geschreven door Melu van Hintem. Als u er meer uh, informatie over wilt, dan kan dat. Trouwens, kunt u ook nog stemmen op die... Uh, Gouden winter, wat was het? Via onze site. Gouden winter, Was ik het ja. vergeten te zeggen, ja. Uh, op nieuwshop.nl moet u dan zijn. Dankjewel, je Graag gedaan. Studenten die exacte vakken gaan studeren... zouden geen collegegeld meer moeten betalen. Dit pleidooi van de Partij van de Arbeid moet een oplossing bieden... voor een groeiend tekort aan studenten met een technische opleiding. Zo'n 100.000 studenten moeten volgens Kamerlid Roland Plasterk... van die regeling gebruik kunnen maken. Eerder al pleiten ook de werkgevers in de technologische industrie... voor afschaffing van het collegegeld voor studenten... in die technische vakken. En die maatregel zou niet eens zo ontzettend veel geld kosten. Hoewel, 180 miljoen euro toch nog altijd. Of dit inderdaad het ei van Columbus is... gaan we vragen aan Remco de Boer. Hij is commentator bij het tijdschrift... de ingenieur en communicatiedeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou ja, zegt u het maar. Is dit het wondermiddel om weer veel ingenieurs uh, te krijgen? Gratis studeren? Nee, dat is niet. Want... Was bewaard, ga ik bijna zeggen. Het is het windei van Columbus. Uh, wellicht, wellicht. Ja, nee. Uh, nou, er zijn eigenlijk twee aspecten aan. Aan de ene kant uh, kennen we geen voorbeeld in binnen- of buitenland dat het werkt. Goed, dat, dat hoeft dan nog niet te betekenen. dat het, in het te kunnen geprobeerd? werken. Uh, er zijn wel eens wat pogingen gedaan. Maar er is nog nooit op grote schaal gekeken. Van, uh, werkt het nou als we het gratis maken. Dat er een grotere instroom is. En dat er ook studenten ook blijven. En ook in die techniek gaan werken. He? Want okay. dat is ook nog belangrijk. Ja. Je kunt ze wel die, die opleidingen zien in te krijgen. Maar ze moeten het dan ook gaan doen. Ja. Ja. Dus dat is één. Maar uh, mijn punt is meer. Dat het uh, wat mij betreft averechts werkt. Het effect wat er vanuit gaat, Het signaal wat er uitgaat van het gratis maken. Is eigenlijk dat je het nog meer bijzonder maakt. Je zet het apart, die technische studies. Het is iets anders dan andere studies. Het is zelfs zo anders en zo apart en zo moeilijk. Oh. Hè, dat is het signaal, het uitgaat ja, ja. Dat we het maar gratis gaan, uh, gaan geven. De, de, waardoor je eigenlijk al de stempel uh, uh, krijgt van: nou, dat is maar een moeizaam gedoe daar. Moeizaam gedoe. Maar wat gratis is, er kan niks wezen zo. Dat zit, dat zit er <laughs> absoluut in, ja. En het, is, en het gekke is dat de, de, de technologische sector... die probeert uiteraard het tegenovergestelde. Hè? Ja. De, de, de, de, branche, uh, uh, de belangbehartigers in de branche die willen graag meer. Maar juist dat verbijzondere wat ze eigenlijk al decennia lang doen... Uh, dat heeft precies het tegenovergestelde effect. Maar wat zou je dan moeten doen? Het duurder maken... Nou, ik heb, uh, ik heb inderdaad in, in de ingenieur uh, mijn commentaar geschreven deze week... Ja. dat als je al iets met geld zou willen doen... en je wilt technische studies als iets waardevols neerzetten. Hè, want dat willen we. Ja. Het is ook heel waardevol. Daar komen we denk ik zo op. Als je dat wil en je wil prijsmaatregelen gaan toepassen... Ja, dan zou je bijna zeggen, maak het dan duurder. Nou, waarom zou je dan überhaupt prijsmaatregelen? Nou, het ja, gaat, gaat natuurlijk om precies. andere dingen. La, la, laten we eerst eens beginnen. Ik, u, u noemt het nou al drie, vier keer en dat doen die werkgevers ook. Is er werkelijk zo'n tekort aan technologisch geschoolde mensen? Nou, dat is, dat is precies de vraag. Dat, dat, dat wordt gezegd. Um, uh, je, je, kun, je kunt je dat afvragen. Kijk, er is gisteren een, een, een TNO-rapport verschenen... over de staat van Nederland, ja. he? of het gaat, als het ja. gaat over innovatie. Slecht op. In, doet Nederland het op het gebied van nou, innovatie. Ja, het is middelmatig in Europa. Maar dat was het conclusie. Precies, dat is, ja, denk ik de conclusie. Onder het EU-gemiddelde? Op een aantal vlakken onder okay. het EU-gemiddelde. Ja. En als je, dan, uh, als je het rapport erbij uh, pakt... Kijk, het wordt dan ingedikt tot een persbericht. En dat ja. zijn al snel. En dat is een van de, de tendensen. De alarmerende berichten. Het gaat slecht, hè. Dat, uh, Mieke zegt het net al. Ja. Maar het valt eigenlijk heel erg mee. We zijn een klein land die het heel goed doet. We zijn een middenmotor. We zijn niet in de top. En dat is iets wat we graag willen hè, als Nederland. We denken ook vaak dat we in de top meedraaien. En als we dan horen dat we in de middenmotor zitten... Ja, dat vinden we niet leuk... Maar dat is ook geen ramp. Maar luister eens even: uh, er zijn gewoon niet zoveel stu studenten of, of, of uh, leerlingen die van de middelbare school afkomen die daar slim genoeg voor zijn. Tenminste, dat wordt denk ik toch ook wel gedacht. Nou, ik, ik, ik zou zeggen, bij ons op school waren er ook niet zoveel mensen die die kant op gingen. Ja, maar ik denk dat dat een van de misverstanden is... dat je heel erg slim moet zijn om techniek te gaan studeren. Oh, is dat zo? Ja, ik, uh, ik heb zelf in, uh, in Delft gestudeerd. En u bent helemaal niet zo slim. Ik ben helemaal niet slim. Eigenlijk een echte cirkel. Nou, ja, nee. uh, nou, dat zou ik over nou niet zeggen. Nee, maar, dat is, nee, dat, maar even, dat is het imago, toch? Je moet ontzettend ja, slim zijn. Je moet een bolle nou, boos zijn. Dat is iets wat door dit soort maatregelen... en door dat verbijzonderen van techniek... Door de techniekbranche die het graag wil promoten, wordt benadrukt. Een voorbeeld: ik had, geloof ik, een zes voor natuurkunde op de middelbare school. Scheikunde, daar bakte ik helemaal niks van. En toch die Wiskunde was ik redelijk. was ik redelijk in. En ik ben uh, bouwkunde in Delft gaan studeren. Zonder enig probleem. En ik had daar hogere gemiddelde cijfers dan ik op de middelbare school had. Dus goed, dus één, één voorbeeld. Maar het is niet zo oh, dat je dat ontzettend slim moet zijn om naar de techniek te kunnen. En een ander aspect is dat. Techniek wordt door weer de belangenbehartigers en de branche op één hoop geveegd. Het gaat altijd kies techniek. En dat gaat van timmeren ja. tot technische natuurkunde. Terwijl binnen dat uh, techniekspectrum is er een enorme verscheidenheid. Het gaat natuurlijk van de LBO tot uh, aan het universitair Precies. onderwijs. En voor iedereen is er, zou ik bijna zeggen, een technische opleiding te vinden die past bij zijn of haar uh, ambitie, mogelijkheden, slimheid. Maar luister, dat, datzelfde, begrijp ik wat je bedoelt, maar dat heb je bijvoorbeeld ook bij rechten en economie. Dat zijn natuurlijk ook studies ja, waar je ook nog ontzettend veel verschillende kanten mee op kan. En het wordt misschien ook niet meteen als enorm flitsend gezien door mensen. Toch hebben die ontzettende toestroom. Precies, maar daar, daar haal je precies het goede punt aan. Uh, de de, de technieksector die benadrukt steeds dat als je, je moet techniek gaan studeren om in de techniek te gaan werken. Dus uh, jongeren die uh, het erover denken om techniek te gaan studeren... denken, ja, dan moet ik dus ingenieur worden. Of dan moet ik achter een draaibank staan. Ja. Terwijl het aardig is, ongeveer 40% van de studenten... die aan de technische universiteiten studeert... komt niet in de techniek terecht. Hoezo, wat worden ze dan profboxer? Um, dat, ik, ik, ik ken geen profboxers die. Maar je komt dan toch in de techniek terecht? Nee, werken? helemaal niet. Oh. Wat ga je dan doen? Nou, je gaat van alles doen. Je gaat de politiek in. Diederik Samsom is technisch in natuurkunde. Dat ja. is een harde derde. Nee, ja. dan, dan kon hij waarschijnlijk niks van die techniek. Op het ja. nou, oh nee, nee dat, is, ja. uh, dat is niet waar. Nee, maar op het, um, op het moment dat je je bul krijgt uitgereikt in Delft, uh, ik zou bijna zeggen, sta, staan de Shells en de Unilevers aan je ja. toga te trekken om je binnen te halen. Ja. De ja. bankaire sector die is gek op ingenieur. Echt waar? Absoluut. Wat, wat dus moet je als techneut dan bij een analytisch vermogen. Dat is heel erg belangrijk. Dus techniek is veel meer een hele brede opleiding... waar je van alles mee kan gaan doen. Ik, ik sprak van de week een, een, een, een stratege in de reclamewereld in Nederland. Een bekende jongen. Uh, Werkdagbouw op Delft. Maar dat is dus wel grappig, want dat is een ik noemde net recht en economie. Dat zijn bij uitstek studies die volgens mij worden gekozen door mensen die het nog niet precies weten wat ze willen gaan worden. Ik denk, weet je wat, recht is altijd handig. Daar kunnen we nog alle kanten mee op. En economie is dat misschien ook een beetje zo. Maar zo zou je techniek dus meer moeten gaan absoluut, zien. En niet zozeer ik, als een eindstation ja, bijvoorbeeld. Absoluut, absoluut. Ik zei tot de verdriet van mijn ouders altijd: ik ga in Delft studeren, maar ik zie daarna wel wat ik ga worden. En dat is echt wat je, wat je kunt doen. Alleen dat, dat perspectief wordt niet geschetst. En dat zou je wel moeten doen. Meneer de Boer, is het een Nederlands probleem... of is het eigenlijk een wereldwijd probleem? Nou, als je kijkt naar um, uh, du Duitsland, Engeland... daar speelt het ook wel dat men meer studenten zou willen uh, uh, trekken... zeg maar, de techniek in. Het is wel zo, en dat blijkt ook weer uit het TNO-rapport... dat Nederland in vergelijking ook met West-Europese landen... wel wat lager scoort op het aantal studenten of jongeren wat techniek gaat studeren. En waar blijkt dat uit? Waar merk je dat in je dagelijks economisch verkeer aan? Ja, je hoort nu... en Het pleidooi voor die gratis studies kwam ja. uiteindelijk van de FME... een week of drie, vier geleden. Dus werkgevers, ja. hè, in de werkgevers in de technologie sector... En die zien dat er uh, een tekort dreigt. Alleen, dat was een van de eerste vragen. Is er wel een tekort? Ja, dat blijft een beetje de vraag. Want je zou dan ook verwachten dat salarissen bijvoorbeeld sterk zouden gaan stijgen. Ja, en dat zien niet. we nog niet. Nee, maar ja, goed, dat heeft misschien met andere dingen te maken, hè? Ja, op het moment dat je iets heel erg nodig hebt en het is schaars dan zou je toch verwachten uh, dat de prijs omhoog gaat ja maar goed bij een hoop andere mensen gaat er ongeveer uh, vanaf in plaats van uh, in deze sector zullen ze dan nog wel een beetje gelijk blijven of in ieder geval meer recessie bestendig zijn ja kijk het is heel moeilijk de getal, het is heel moeilijk om hey, innovatie techniek het is een ik zou bijna zeggen een soort veelkoppig uh, een monster, zou je het bijna kunnen noemen van hoe kijk je daarnaar je ziet bijvoorbeeld dat uh, de, de, de grote bedrijven die in Nederland aan research en development doen de grote afnemen van, van ingenieurs. Uh, die houden hun inspanning ongeveer gelijk. Maar we zakken toch wat terug als Nederland. En het blijkt dat het MKB met name het laat liggen. De FME waar u het net over had, die dus dat pleidooi had... die heeft jarenlang altijd gratis opleidingen... juist op het allerlaatste niveau uh, gepromoot, hè? Dat, ja, dat, dat, dat kan. En, en dat is altijd gratis aangeboden, namelijk als bedrijfsopleidingen. Ja, dat, dat is ook iets wat ze nu proberen voor de hogere opleiding. En op zich zou daar nog wel iets kunnen, in, in kunnen zitten. Dat als je met de werkgevers een, een, een, een, een pact sluit, dat er ook een soort baangarantie aan vast zit. En dat zij, omdat ze ze zo nodig hebben, wellicht ook iets meebetalen aan die studie. Ja, daar zijn allerlei mogelijkheden. Maar gewoon door hard te roepen, laten we nou maar de technische studies gratis maken. Dan is het bijna een soort stigma waardoor iedereen met een grote boog omheen gaat lopen. Dus doe dat nou in ieder geval niet. Die techniekbranche die zegt dat het percentage afgestudeerden moet opgekrikt worden. Hè? Mm -hmm. Nu 25% en dat moet er dan 40% worden in 2025. Maar ja, hoe gaan ze dat dan doen? Nou, het is een ambitieus plan. Dit is dus een, een slap plan, een slecht plan, vindt u? Maar hoe zouden ze het dan wel moeten doen? Nou, ten eerste om de technische studies veel breder neer te zetten nou. als, iets, als die basis waar je nog alle kanten mee en op de kan. De ja ook veel meer uh, het, het reële beeld te schetsen. Uh, Technische Universiteit Eindhoven die maakt bekend... dat uh, 80% van de afgestudeerden binnen een paar maanden een baan heeft. Dit moment. Verzin is een slogan. Nou, alleen, mag, mag ik even ja, afmaken? Ja. Uh, 100% heeft binnen een jaar een baan. Nou ja, en in de rest van de sectoren is het echt behoorlijk stappelijk. Precies. Met echt... A1 opleidingen komen mensen niet aan de slag. Er zijn mensen die, die al jaren zijn afgestudeerd en die nog steeds met stages, uh, stages moeten volgen. Dus als je techniek zou willen promoten, en dat op zich, daar ben ik uiteraard ook voor, hè, mm. want we hebben echt mensen nodig. Dus daar nodig. moet je je concentreren. En natuurlijk, en in die ja. zin moet je ook niet een beroep doen van. Uh, uh, Plasterk zei bij Buitenhof: hè, we hebben jullie nodig. Bijna een soort uh, in het landsbelang, kom ons helpen. Ja, dan denk ik heel veel, jongen, ja, daar heb ik helemaal niks, niks mee te schaffen. Als je werk wil, dan je, kan je hier terecht. Precies, als je werk wil, kun je hier terecht. Kijk naar de banen die iedere week in de, in de krant en in de intermediair staan. Je ziet een lijst van, van, van, van, ik weet niet hoe lang in techniek. Er staan er vijf banen in P&O en drie in marketing. Ja. Dus als je een goede toekomst wil en je wil nog alle kanten op kunnen... Ga techniek studeren. En dan kan je ook nog zo terechtkomen als Remco de Boer. Hartelijke dank. Of, of dat of, of ja, een vlees, weet ik niet. Nou, maar. volgens mij wel. U bent commentator bij het Tijdschrift Ingenieur. En uh, we hadden het uitgebreid over het voorstel van de Partij van de Arbeid... om technische studies gratis te maken. Niet doen, zegt de heer de Boer. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Radio 1 Sportzomerbus. Ja, en als het goed is, dan heb ik nu contact met eh, Mark Robin Visser. Mark Robin, waar zit je? Goedemorgen. Of ahoy. Wat moet ik zeggen eigenlijk? Ahoy. ahoy. Je zit bij het water begrijpen. Vanaf de vijf. Ja, ik ben in Scheveningen joh. Dat uh, moet je horen hoe hard het hier waait. Ja. Wat is dat voor geluid? Nee, dat zijn de touwen die, die hier tegen de masten uh, slaan. Ja. Nee, dat zijn alle vlaggen die hier al uh, opgehangen zijn. En er moeten er nog veel meer komen. Want het is vandaag. Vlaggetjesdag. Vlaggetjesdag. Ja, de 65ste. Dus het wordt een extra groot feest hier in Scheveningen. Er worden hier, de organisatie verwacht hier zo'n 200.000 mensen. Dat is echt heel veel. En wat gaan die mensen en, allemaal doen? Wat gaan die dan allemaal doen? Ja, goede vraag. Uh, niet allemaal met vlaggetjes lopen, natuurlijk wel haring happen. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Hè. Vlaggetjesdag ja. is ooit ontstaan, heel vroeger, toen de floten uitvoeren om die haring te gaan vangen. En later na de oorlog vanaf 1947 officieel werd het een feestje toen de Haring binnenkwam. De Hollandse Nieuwe dus wordt dan groot gevierd. Er wordt ook goed geld mee verdiend natuurlijk. Dus uh, ja, dat is voor iedereen die daarbij betrokken is uh, reden voor een feestje. Op meerdere plaatsen in Nederland gebeurt dat. Maar traditioneel is de Vlaggetjesdag in Scheveningen uh, de grootste. Ja. Ik ga hier vandaag natuurlijk lekker mee uh, haring happen met de sportzomerbus. Uh, maar ik wil ook weten, want ik heb namelijk ontdekt wat ik eigenlijk heel vreemd vind. De meeste haring, de meeste Hollandse Nieuwe, die wordt gevangen onder buitenlandse vlag. En ik wil eigenlijk wel eens weten waarom dat is. Hebben jullie een idee? Wij zijn helemaal met stomheid geslagen, dat hadden we niet verwacht. Ja, volgens ja, mij is die Er zijn Holland. bijna geen, uh, geen uh, haringvissers meer die onder Nederlandse vlag varen. Nou, nou wordt het straks hier om 12 uur geopend door minister De Jager... Ja. En als ik de kans krijg, dan zal ik hem die vraag even voorleggen. Goed? Ja, en we hebben ook begrepen dat er dit jaar te veel haring was. Heb jij daar ook Al, iets van het is gehoord? ook nooit goed. <laughs> het is nooit goed. Dan is het weer te weinig, dan is het weer te veel. Maar één ding, dat is ook wel heel grappig. Het is eigenlijk altijd goed. Heb je ooit een keer gehoord dat de Hollandse Nieuwe niet goed is? Nee, hij is Echt altijd lekker niet. vet en lekker smeug. Hij is altijd lekker vet en ja. mals en noem ja. het dan noem ik allemaal maar op. Dus ja. Nou ja, goed, Kortom, ik, ja, stik... hartstikke leuk, maar ja. ook nog wel een paar vraagjes. Ja, stik er niet in, in, die, in die haringen. En jij komt om half twaalf weer terug hè, met je verslag. Zeker, kwart oh. over elf, half twaalf. Oké, okay, dag. Veel plezier daar in die storm. Tot straks. Jo, <laughs> ja, we we, ja, we gaan door hè, met, uh, met de Russische bibliotheek. Inmiddels, bijna zestig jaar geleden, begon uitgeverij van Oorschot... met het vertalen en uitgeven van de zogenaamde Russische bibliotheek. Het was de bedoeling dat de meeste werken van Dostoevsky, Tolstoy, Gogol en vele anderen, die tot dat moment alleen in Franse en Duitse vertalingen waren, en vaak nog incompleet, om die nou eens beschikbaar te stellen voor het Nederlandse publiek. Alles wordt steeds opnieuw uitgegeven, zodat je je hele leven de tijd kunt nemen om die bibliotheek bij elkaar te sparen. In 2003 oordeelde van Oorschot dat sommige delen aan herziening toe zijn. Deze week kwam de nieuwe vertaling uit van het eerste deel van de verzamelde werken van Nicolai Gogol van de hand van Aai Prins en zij is bij ons vanmorgen. Goeiemiddag. Morgen. Goedemorgen. Ja, uh, hoe ging dat dan in 2003? Kon je als vertaler zelf aangeven welke schrijver je dan het liefste wilde gaan vertalen? Uh, nee, in 2003 uh, kregen wij, dat zijn Anne Stoffel, Tom Eekman en ik... ...we kregen Tjechov aangeboden. Oh. <coughs> Tjechov was ook de eerste vertaling die ja. in de RB was uitgekomen. En toen uh, nou, ja. was het kiezen of delen. <laughs> maar dat was niet zo moeilijk. Dus, dus. Uh, toen hebben we ja gezegd en we hebben Tjechov vertaald. Daarna hebben een aantal vertalers hebben de klassieke herlezen. en bekeken welke vertalingen aan herziening toe waren. En um, aan mij was de keuze Pushkin of Gogol. En toen heb ik voor Gogol gekozen. Want? Ja, uh, ja een krankzinnige uh, schrijver. Uh, ontzettend grappig. Uh, heel erg ingewikkeld, dus ik zag er wel een beetje tegenop. En um, ja, een enorme uitdaging. Was dat die oude vertaling zo uh, belegen geworden? Nou, um, de vertaling van Timmer, want Timmer ja. heeft uh, de Petersburgse verhalen gedaan. Die, wa die waren goed, maar Timmer had de neiging om er met de peperbus uh, woordjes nog eventjes overheen te gaan. Dus zijn vertaling, als je die vergelijkt met, het, met onze, of met mijn vertaling in dit ja. geval, loopt die wel iets van 20% uit. Oh ja? Dus als er in het Dat is <laughs> ja. ja, Waarschijnlijk. Nou, misschien een klein beetje gechargeerd, maar als het in het Russisch staat van... Uh, Iemand vraagt de weg en dan zegt, dan zegt iemand van nou, je, je moet rechtuit. En dan zegt Timmer, beste man, loop maar rechtuit je neus achterna. Ja. <laughs> en dan bij mij loopt hij gewoon ja, rechtuit. Ja, die neus is dan ook wel heel goed gekozen in ja. het geval van Gogol. Dat, ja. die... nee, dat was een in gevallen. Oh, ver... oh, nou ja, want een beroemd verhaal van Gogol heet uh, de, de neus. Ja. Maar het, het is een lastpak... Ja, verschrikkelijk. Oh. Ja. <laughs> wat maakt het zo moeilijk? Want dat zei u daarnet expliciet. Uh, nou, hij is een beetje, voor mijn gevoel, een beetje uh, anarchistisch. Hij kan enorm uit de bocht vliegen. Lange zinnen van af en toe wel een halve blad zijn lang... met ongelooflijk veel adjectieven. En uh, hij schrijft ook niet altijd even uh, grammaticaal correct. En dat is ook oh. het uh, correct, uh, verwijt wat hem wel eens is gemaakt... En uh, ja, wonderlijke adjectieven die zich uh, opeens stapelen. Een vrouw heeft wimpers als pijlen. Haar voorhoofd is niet roomblank, maar suikerwit. Dat soort vreemde, vreemde ja. beschrijvingen. En wat doet u dan? Um, ja, ik ben wel streng. Ik probeer het dan zoveel mogelijk in Google's uh, geest te vertalen. Dus u doet suikerwit? Ik heb suikerwit, ja. Hmm. En wimpers als spelen. Okay. Maar goed, ik begreep dus dat hij... Heel actueel, laat hij, hij komt uit de Oekraïne, hè? Ja. Oh, God, dus ja, ja. we geven het toch, toch nog een beetje voetbal. <lacht> um, en, en hij is daar... niet zo sportief, hoor. <lacht> nee, nou, de, na het einde komen we misschien zo meteen nog op. Maar dat betekent dus dat er ook veel dialect in, in stond, hè? Oekraïns dialect, of... Um, nou, dat, um, dat betreft... Vooral de eerste twee bundels uit, uit, uit het nieuwe boek, dat zijn de verhalen uh, op een, uh, van Dikanka en Mirgorod. Die spelen zich af of die spelen in de Oekraïne. Maar uh, hij schreef in het Russisch en wat hij aan Oekraïns deed, dat waren eigenlijk voornamelijk woorden. Uh, hij heeft ook zijn, dat, die verhalen over Dikanka. Dat zijn verhalen die spelen in het, het uh, Oekraïnse uh, platteland. Uh, hij heeft zelf die boeken voorzien van een woordenlijst, Oekraïns. Russisch. Okay. Omdat de Russische lezer die Oekraïense woorden ook weer niet kon uh, begrijpen. Want Oekraïens is echt een andere taal. Ja, Duits-Nederlands met... geloof ik. Duits-Nederlands of, Duits of Nederlands-Vlaams. Dat is een beetje mijn uh, insteek. Dus Russen kunnen het wel plaatsen als zijnde Oekraïens. Ze kunnen het niet altijd begrijpen. Maar er zijn wel veel leenwoorden en zo. Hoe uh, moeten we hem plaatsen in, in, in de historie? Hè? Want je hebt natuurlijk die, die, die, die, die lijst geweldige grote Russische schrijvers. Maar wie, wie zaten er voor hem? Wie waren zijn tijdgenoten? Ik kan me voorstellen dat, dat niet iedereen dat meer zo paraat heeft. Um, nou, zijn uh, zijn, uh, zijn uh, geboortedatum is 18... oh moet ik even Kijk, 18, oh. 9. Um, En zijn tijdgenoten en min of meer voorgangers... het waren Pushkin, Lermontov, Tchuchev, de, de grote dichters... Maar je kunt Kogel zien als eigenlijk degene die de, de, de grote rij van kanonnen als Turgenev, Dostoevsky, Tastoi Dostoy geopend heeft. En, en hij heeft ook veel invloed op hen gehad? Um, ja, nou, ik moet zeggen dat um, hij is wel eens uh, als een realist benoemd is, maar dat is hij eigenlijk niet. Want veel van zijn verhalen hebben weinig met realisme van doen. Bijvoorbeeld de neus. Waarin een, een neus van iemand zijn gezicht verdwijnt en zich vervolgens zelfstandig door Petersburg uh, begeeft. Maar iemand heeft ooit gezegd. De hele Russische literatuur is uit onder de jas van Gogol vandaan gekomen. Ja, is dat maar, dan niet zo? Um, nou, wat stijl betreft zou ik het eigenlijk niet zeggen. Maar um, hij was wel een, een onmiskenbare grote. En hij, op, op hem hebben ze toch wel voortbedoeld. En uh, met name um, denk ik dat uh, de kleine man die door Gogol in, uh, in de jas is beschreven... Akaki Akakovits, die bestolen wordt en zijn, zijn dure jas kwijtraakt en vervolgens als spook door Petersburg uh, gaat dwalen... en mensen van hun jassen gaat beroven. Uh, de, de sympathie voor de kleine man, dat zie je later ook wel terug bij bijvoorbeeld Ostievski in arme mensen. Ja. U hoort ondertussen de stem van uh, Pieter Stijn. Ze had u wellicht uh, herkend, ook een groot liefhebber hè? van de Russische ja, Militek. ik had op mijn lijstje voor ja. vandaag inderdaad ook go al staan. Maar dit maar... is toch veel leuker? Dit is hè? nog leuker. Ik <laughs> zou zeggen, je, je kan van alles vragen aan, uh, aan AI, uh, een aai-prins. Uh, dus uh, dat, is, dat is alleen maar uh, leuker. Een van de belangrijke dingen, juist in die plattelandsverhalen, is de rol van de kozakken. Kunt u dan ons eens uitleggen? Um, ja, de Korzakken. Um, dat waren eigenlijk de, de vrije jongens van die tijd. Ze, dat is een, een, een groepering, uh, uh, weggelopen lijfeigenen, mensen die aan een lager wal waren gekomen uh, of geraakt. Um, uh, die al vanaf de middeleeuwen zich vestigden in de buurt van de Dnieper, de rivier. Die hadden daar een soort, uh, ja, soort staatje gesticht met wat, uh, wat ruwe zeden. Ze vochten regelmatig tegen de Polen, tegen de Turken, tegen de Tataren. En hadden had een soort haat-liefdeverhouding met de Russische overheid, met de Tsaren. Met met Soms werden ze ingezet als, als hulptroepen, met name ook in, bijvoorbeeld in de 20ste eeuw, tijdens de revolutie. Um, vochten ze voor de Tsaar. Het waren ook wel uh, eens reactionaire lieden. Maar ze gaven af en toe ook uh, gaven ze leiding aan opstanden. Ze kwamen dan tegen, in opstand tegen de Tsaren. Dus af en toe waren ze in oorlog met de Tsaren... en af en toe vochten ze in dienst van de Tsaren. Was die Tsaren iemand die de, de schrijvers censuur oplegde eigenlijk? Of kon Gogol schrijven over alles wat hij maar wou? Nee, de, de censuur bestond voor, voor elke schrijver. Dus als je iets schreef, dan moest je je, je boek moest je voorleggen aan de censor, aan de En die oordeelde dan wat erin mocht komen en wat er niet in mocht komen. Maar Google heeft eigenlijk vreemd genoeg uh, uh, heeft weinig problemen gehad met de censuur. Er zijn wel uh, stukken geweest in bijvoorbeeld de neus die geschrapt moesten worden. Bijvoorbeeld er is een scène waarin de neus in de Kazan-kathedraal aan het bidden is. En dan zegt de eigenaar van de neus van, ja maar u bent mijn neus, wat, wat doet u hier? <laughs> <laughs> en, um, dat is een hilarische scène, maar dat is geschrapt door de censor. Die zei van, ja, dat mag niet in de kerk zich afspelen. Dus toen heeft Gogol in zijn tijd die hele handeling verplaatst naar, een, naar, de, naar de Gastini Dvor, een groot waarhuis aan de Niewski. Maar wij hebben dat in onze vertaling weer, mijn vertaling weer teruggezet in zijn oude stijl. In de kerk? Ja, in de Kazan-kathedraal. Nou, gelukkig hebben we hier geen censuur meer. <laughs> uh, ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel aspecten waar je het over kan hebben. U, u, u noemt al eventjes zijn einde. Hij is niet op een leuke manier aan zijn eind gekomen. En, het is zich doodgehongerd, las ik. Ja. Wikipedia, ja. Is, is dat een anorexia-patiënt? Nee, hij was, hij, op het laatste van zijn leven was hij, had hij een soort godsdienstwaanzin over zich. En hij had zich ook een rol toegemeten van... Het moreel kompas van Rusland. Hij schreef, uh, hij schreef een brief aan iedereen over hoe ze zich moesten gedragen. En ja. um, uh, dat God hun leidraad moest zijn, enzovoort, enzovoort. En hij begon ook uh, enorm te vasten. En uh, uiteindelijk is hij zo ja. ver gegaan erin dat hij zich heeft uh, doodgehoord. Ja, is een ja. gruwelijk naar einde is. Ook helemaal niet, niet oud geworden, hè? Nee, nee, nee hij is in... Hoe uh, ben ik het alweer kwijt? In... 49? Oh, nou, sorry, ja, hoor. Nee, ja, wat, wat... Hij is niet hoor, oud gehoord. 1849, toch? Hm. Oké, okay, nee, dat kan zijn. Ik ben erg slecht met uh, jaartallen. Maar uh, op het end, zijn eind, zijn einde is uh, nog eens zo erg geworden... omdat er allemaal uh, goedbedoelende artsen aan zijn bed stonden... en hem menen te moeten genezen met uh, bloedzuigers... die zij aan zijn liefste lichaamsdeel hingen, namelijk zijn neus. Dus die arme man die lag daar dood te gaan... En hij werd beurtelings in koude en warme baden gedompeld. En, en dan weer die bloedzuigers. Dus Dat klinkt als een van zijn eigen verhaal eigenlijk. <laughs> ja, als je net het einde leest van het dagboek van een gek... daar zegt de, de held ook van... Oh, moedertje, red me toch. Wat doen ze met je arme zoon? Help me, help me, help me. Hij werd 43 en overleed oh, in uh, 52. Okay. 52. En, ja. en nu, nu, nu bent u bezig met dode zielen. Dat ja. is toch wel het magnum opus van de Gokol. Ja, ja. Dat is heel spannend, ja. ja? Nee, ik ben er net mee begonnen. Ben huh? je net ik, begonnen? Nou ja, ik, ik ben al bij de eerste versie ben ik bij hoofdstuk 7. Maar dat, er moet nog heel veel aan geslepen en ge, ge, geprutst worden. Maar goed, er wordt dus keihard, uh, keihard aan gewerkt. Ja. Een mooi project. Ja, waanzinnig. Ja, Dankjewel, Hi Prins, over uh, haar nieuwe vertaling van de verzamelde werken van Nikolai Gogol. Waar, van deze week het eerste deel dus verscheen in de Russische Bibliotheek van Uitgeverij van Oorschot. Als u er meer over wilt weten, kunt u altijd via onze site terecht, nieuwshow.nl. Oké, okay. u hoorde hem al uh, en wij hebben het trouwens al in het begin van de uitzending gezegd. Pieter Stijns gaat afscheid uh, bij ons nemen als uh, recensent van de boekenrubriek. Hebben we hem jarenlang in ons midden niet alleen mogen dulden, er zelfs af en toe van genoten. Vooral heel af en toe. <laughs> Pieter, wat, wat, ga, wat ga je doen? Ga je uh, nou, misschien nou, de bankwerker ik... worden? Of ja. Wat? Ja. Nou, ik was al iets anders aan gaan doen. Ik had een nieuwe baan. Ik was de directeur van het uh, Nederlands Letterenfonds voor vertalers en ja. voor schrijvers in Nederland en de promotie daarvan. En euh, nou, eigenlijk komt erop neer dat ik te weinig tijd heb... om de boeken te lezen die ik hier op zaterdag wil en, vertellen. En het zou ook lastig zijn in die functie natuurlijk... Nou, om die boeken dat, die je precies. moet subsidiëren af te branden... Ja. en zeggen, nou, ja we hebben er wel geld aan gegeven, ja. maar die is Maar dat, daar hadden we ook wel een, een vergelijk... want anders had ik ook drie maanden geleden kunnen stoppen. Dus ja. we hadden gezegd, ik doe geen Nederlandse boeken... want dan ja. zit je te dichterop. Maar ja, dat betekent dat je dus eigenlijk de boeken die ik voor mijn werk lees... die kan ik ook niet meer gebruiken voor de zaterdag. Ik kwam gewoon in tijdnood en er kwam bij dat ik ook... heel veel voor mijn werk in het buitenland moet zijn. Ja, dan wordt het allemaal wat moeilijker. En, uh, uh, en ja, het is beter om er dan uh, op dit hoogtepunt mee te stoppen. Nou ja, uh, uh, veel, gewoon, me veel mensen zullen je missen, dat weet je. Maar goed, er is niks aan te doen. Wij ja. gaan uh, je voor de laatste keer uh, beluisteren. Wat heb je meegenomen? Ja. Nou, ik uh, uh, dit wordt business as usual. Uh, ik had heel graag, dat zal ik er toch nog even bij zeggen. Ik had heel graag afscheid genomen, want het is heel toevallig dat dat deze week gaat gebeuren met de nieuwe vertaling van Ulysses, van James Joyce... wat, eh, nou, alle respect voor dode zielen en voor Gogol en wat dan... Maar jij maar van de als... weinige uh, Nederlanders die dat echt van voor naar achter gelezen heeft? Ja, maar er zijn meer mensen in Nederland die dat helemaal hebben gelezen. En het is ook een hele grote misvatting dat dat een onleesbaar boek is. En ik denk, ik heb zo'n vermoeden dat Ulysses... Uh, zoals het in de nieuwe vertaling van uh, Robert-Jan... Henkes en Erik Bindervoet heet... dat dat ook echt iets zal gaan betekenen voor Joyce... In Nederland dat heel veel mensen die hem nooit hebben gelezen dat jij bijvoorbeeld dan ook deze. Ik heb daar vijftig pagina's opgegeven. Ik kwam er echt niet Ja, uit. en dat is het jammer. Maar daar, daar zou je het moet er over, over ergens hebben. midden in beginnen heb ik al. Ja, het begrepen. precies. Het begin oh, ja? is niet het spannendste gedeelte en het, Er zitten dus heel veel hoofdstukken in die helemaal op zichzelf staan en die die geweldig. Uh, nou ja, een spel met de taal dat is bekend, maar ook heel erg mooi zijn. Er zit een prachtig thema in. Nou goed, donderdag aanstaande is Bloomsday, Dat is 16... Uh, juni en, eh, wordt ook uitgebreid gevierd daar? Wordt hè? uitgebreid gevierd, want Belen, op 16 juli ja. 1904 speelt Ulysses zich af. En dat wordt dus elk jaar gevierd. En natuurlijk, deze vertaling komt uit dan... en ik heb okay. hem dus nog niet gezien, ik kan er niks over zeggen. Ik laat dit aan mijn, uh, aan mijn <laughs> opvolgers. En die, uh, uh, die kunnen dan tijdens de sportzomer kunnen ze dan uitgebreid over Ulysses uh, gaan praten. Ulysses, nogmaals. Um, dus daar verheug ik me op. Ja, want even voor uh, de duidelijkheid weer de andere... De komen wel aan het woord. Maar niet meer bij ons in de uitzending. Ja. Maar inderdaad in de sportzomer. In de uh, Tussen 12 en 1, uh, zaterdagmiddag voor de uh, Die Hard Fans. Tussen 12 en 1 en okay. zaterdagmiddag. middag. Oh, ja. okay. Je zit nu wel tegen de pips aan, hè? Ja, uh, okay. ja, ja dat is waar. Ja. Dat was, al, was nooit. Nooit hoefde ik rekening mee te houden. Maar nu ik, uh, wel. Je hebt nog 10 minuten. Ja. Ja. Uh, nee. Even nog deze week overleden, echt een schrijver van een heel erg belangrijk boek, wil ik toch nog even zeggen: Ray Bradbury. Uh, bekend uh, eigenlijk door één boek. Het is een science fiction schrijver, wel, een echt een uh, hele erge goede science fiction schrijver. Science-fiction was voor hem, zoals dat dan heette... de kunst van het mogelijke. En daar haalde hij ook alles uit. Maar hij is beroemd door een, een boek, Varenheid 451. Nou, dat, iedereen heeft de titel zelfs wel gehoord. Al was het alleen maar omdat bijvoorbeeld Michael Moore... een film heeft gemaakt die hij daaraan linkte. Um, het is een anti-utopie. Het is een, een boek dat gaat over een, een maatschappij. Een, een anti-utopia waarin boeken verboden zijn. Verbrand moeten worden. Varenheid 451 is het brand punt van uh, papier. Uh, en om dat tegen te gaan... heb je een soort tegenbeweging. En dat is een fantastisch beeld van mensen... die allemaal een boek uit hun hoofd hebben geleerd. Dus in dit geval zou ik dan tegen Aye Prins kunnen zeggen... jij bent Gogol of jij bent dode zielen van Gogol. En dan gaat zij mij van, bladzijde tot, van de eerste tot de laatste bladzijde... die hele Gogol uh, uh, declameren. Dat is de manier om dat te bewaren. Nou, het is een fantastisch, fantastisch beeld. Ja. En dat is dus, wordt ook heel vaak gebruikt als een soort, ja, een soort idee van de redding van het boek in moeilijke tijden. En het boek heeft een soort symboolfunctie gekregen... en afgezien daarvan is het ook echt een van de grote science-fiction-romans... en daarom heb ik het, wil ik er toch nog eventjes... Aandacht, heb ik er aandacht aan willen besteden. Want het grappige is, het wordt altijd samen ge, uh, uh, genoemd in één adem... met 1984, hè, de, de science-fiction-romans, aller-science-fiction-romans... zou je kunnen zeggen. Van en Orwell, ja. Clockwork Orange van Anthony Burgess. En oh. laat die Clockwork Orange nou net deze week uh, uh, uh, ook weer uitgekomen zijn. Ik zeg daar dadelijk nog iets over... Eventjes eerst, het is juni, de maand van het spannende boek. En uh, het, je krijgt in de boekhandel een uh, cadeautje... Simone van der Vlucht, De Ooggetuigen. Een uh, literaire thriller, zoals het dan heet... over een uh, slechtziende vrouw die getuige is van een roofoverval op een juwelier. Uh, en dan moet je natuurlijk een boek daarbij hebben... Uh, om dat uh, geschenk te krijgen. En ik heb één boek gelezen van een duo... Waar ik altijd, uh, ja, wat ik altijd ongelooflijk vermakelijk vind... dat uh, is Kisseling en Verhuik. Hm. En uh, die zijn bekend van... De Duim van Alva. Ja, bibliothrillers thrillers of historische thrillers. Hè. Ze hebben een, een, een, een thriller gecomponeerd... rondom de schrijver van de Reinaard de Vos. Hè, Willem die de Dokken maakte... En daar komt dan heel veel kennis bij kijken. Dat is de, het gedeelte van Verhuik. Want dat is een Paul Verhuik, is een Paul Verhuik, moet ik zeggen. Is een uh, hoogleraar, ik uh, meen 13 uh, 13e eeuwse Franse poëzie of zoiets dergelijks. En, uh, en Kissling is dan degene die het thriller-element erin bent, Corine Kissling. Uh, ze hebben een boek gemaakt over Tel Tijl-Uilenspiegel... wat ongelooflijk geestig en slim in elkaar zat... over een ontbrekend boek van uh, de Tijl-Uilenspiegel-zagen... Uh, uh, en die duim van Alva, dus. Dat ging over de 80-jarige over de oorlog. En nu hebben ze gemaakt uh, Zwarte Kant. En dat is weer een bibliothriller, Dus weer een thriller waar een boek in de hoofdrol staat. Uh, ondertitel een onconventionele kasteelroman. Uh, nou, hier speelt een hoofd, wordt een hoofdrol gespeeld door een uh, zeer zeldzame uitgave van de pornografische somnette van Aretino, 16e-eeuwse Renaissance-schrijver. Uh, en een hoofdrol voor de kouseband of uh, de jarretel, zo werd dat toen niet genoemd... maar de kousenband van Marie Antoinette. Uh, en die is heel bijzonder, die kousenband, want die bevat nog het bloed van haar hoofd... wat nadat ze geguillotineerd was, tussen haar benen werd gelegd... en dat nog bloed afgaf, dus op deze kousenband zit nog bloed. Nou, dit bijzondere reliquie speelt een belangrijke rol in dit boek hoofdrol voor een antiquaar. Uh, dat is natuurlijk uh, logisch, dat gaat altijd. Je hebt een geheimzinnig sterfgeval in een, cafe, in een kasteel. Je hebt uh, dorpsintriges in de Périgord, Dus ook nog een leuk Frans tintje erin. Uh, je krijgt heel veel kennis over Franse troubadourspoëzie... over de drukgeschiedenis, over 18e-eeuwse roofdrukken. Uh, en het is, ja, het is ontzettend leuk. Ik vind het beter, veel beter geschreven dan die Duim van Alfa. Ik vond het ze daar een klein beetje lieten liggen eigenlijk. Uh, maar het is echt een... Uh, Ontzettend vermakelijke boek. Ik heb er echt, uh, nou ja, ik heb er heel veel plezier aan beleefd. Kisselingen en Verhuik, Zwarte kant. En uh, dan krijg je Simone van der Vlucht met de ooggetuigen er gratis bij. Heb je dat nou. ook gelezen? Uh, nou, daar ben ik in bezig. Oh. Ik ben nu op de helft. Uh, en ik ga niet vertellen hoe het afloopt. Je weet nu al wie het gedaan <laughs> heeft. Ja, dat weet je al meteen. Ja. <laughs> ja, nou, uh, <laughs> Oké. Okay. Um, ja, ik heb twee oranje boeken bij me. Wat niet hetzelfde is als oranje boeken. zeg ik om Mieke meteen uh, uh, gerust te stellen in deze. Uh, en het eerste, dat heb ik al genoemd. Dat is Clockwork Orange... Um, ik zeg er meteen bij, daar heb ik zelf het nawoord bij geschreven. Bij oh. deze. Dus dit kan alleen maar in de laatste keer dat ik hier zit. Want dat mag natuurlijk helemaal niet dat je een boek gaat aanprijzen waarvoor je zelf het nawoord hebt geschreven. Een boek um, dat eigenlijk pas echt beroemd geworden is door de film van Kubrick, ja, hè? Ja, ja, ja. Die, die film van Kubrick die, die heeft, uit 71 is die. Het boek is uit 63. Die heeft echt de... de totale doorbraak van dit boek en van Anthony Burgess, de schrijver, betekent. Die film is ook geweldig, maar het jammer is dat doordat die film zo geweldig is... dat mensen dan eigenlijk dat boek vergeten. En dat boek is ook geweldig. Um, het is een boek dat eigenlijk voornamelijk uit taal bestaat. Ook hier zit een duidelijke link met Ulysses. Anthony Burgess was een groot bewonderaar van James Joyce. En wat hij heeft gedaan, is dat de hele boek, die hele Clockwork Orange... heeft hij geschreven in een soort... Ja, Dialect, eigenlijk heet dat dan een sociolect... Uh, van uh, de pubers van de toekomst. Want het is ook een toekomstroman. En dat bestaat uit Shakespeareaans-Engels. Om je hip af te zetten tegen je ouders... Ga je, niet, uh, ga je een ander taaltje spreken. En dat was voor hem dan Shakespeareaans-Engels... wat geestig is, met heel veel Russische invloeden. Dus als je dit boek leest... Als, we, als iemand die, uh, die Russisch vertaalt, dan herken je alle woorden. Rosso Doeks en Droeks, dat zijn vrienden. En, wat zijn Rosso Doeks? Handen of zo? Nee, een droek is een vriend. Ja, maar Rosso Doeks? Ja, rode handen. Rode handen. Rode nou ja, okay. dit zit allemaal alleen al in de eerste alinea van het boek. Dit boek is dus, daarvan wordt al gezegd, het is onvertaalbaar. Of in ieder geval heel erg moeilijk vertaalbaar. Geen enkel boek is onvertaalbaar, maar dit is heel erg moeilijk vertaalbaar. Dit is gebeurd onder de titel Boze Jongens een jaar of veertig geleden door uh, Cees Bunning um, en nu is het opnieuw onderhanden genomen dat moet van tijd tot tijd bij vertaling hebben we net gehoord eh? door Harm Damsma en Nick Miedema ook een vrij fameus vertalersduo uh, en die hebben het natuurlijk ja, zoals het aan gaat weer echt helemaal afgestoft gloednieuw gemaakt en dat je echt ja je ziet echt weer een fantastisch boek voor je en ook um, het is in het Engels nog een slagje moeilijker natuurlijk... omdat je behalve die Russische leenwoorden en het Shakespeareaanse Engels... ja, dan toch ook nog die moeilijke Engelse constructies hebt. Hier is dat allemaal in het Nederlands op een hele goede manier overgezet. Het is een uitdaging voor, uh, voor de vertaler... en ze zijn er echt heel goed in geslaagd om die, uh, die uitdaging aan te nemen... en hem ook tot een goed einde te brengen. En als je dan dit boek leest... Het, gaat over, het, het is niet alleen een boek dat gaat over taal... maar het is ook een filosofische roman over wat een mens tot een mens maakt. Uh, als je de film nog herinnert, dan weet je... de, de hoofdpersoon is een jongen die zeer gewelddadig is. Hè, geweld als lol, ultra violence, zoals het dan heet. Um, en die jongen die wordt onderworpen aan gedragstherapie. Hele zware gedragstherapie. Om, dat geweld, om die gewelddadigheid af te leren. En wat Burgess eigenlijk betoogt in dit boek... is dat op het moment dat je zoiets... dit soort experimenten op mensen gaat uitvoeren... dan zijn die mensen weliswaar door die gedragstherapie... kunnen ze niet meer geweld plegen. Maar dan houden ze ook op om mens te zijn. En het is een hele interessante uh, morele kwestie... Die van tijd tot tijd weer opspeelt. En die eigen, daardoor blijft dat boek al 50 jaar echt volstrekt uh, actueel. Uh, een uh, ja, fantastisch boek waarvan je dus eigenlijk ook kunt zeggen... dit boek is net zo goed als die geweldige film. Hè? Dat wordt vaak omgedraaid. Goed, um, ik, uh, het mooie van deze editie is trouwens ook... dat Kubrick gebruikte de, een alternatief einde van Burgess in de film... Waarbij de hoofdpersoon nadat hij die gedragstherapie heeft ondergaan... weer teruggaat naar zijn oude leven... doordat het weer ongedaan wordt gemaakt. In de versie, de oorspronkelijke Engelse versie, is dat niet zo. En die versie heb, hebben Damsma en Miedema weer overgenomen. Dus ze hebben, wat dat betreft zijn ze ook weer van die film afgeweken. Goed, dan heb ik nog een laatste boek. En het was minuut, gezegd dat het een voetbalvrij uurtje uh, zou worden. Nou, daarvoor ja. dus niet... Want hier heb ik nog voor mij Klein liggen beetje, uh, wel. uit de, de stapel voetbalboeken... die is verschenen uh, ter gelegenheid van het EK. Heb ik hier liggen Maarten Mol, uh, de chef literatuur van de uh, uh, Parool. En die heeft een boek geschreven, Wat een Goal... met de ondertitel Een kleine kanon van het moderne voetbal. En dat is een boek dat is gebaseerd op een fantastisch idee... Uh, zoals hij het zelf formuleert, elke minuut zijn verhaal. Hij gaat de 120 minuten die je in een wedstrijd kan hebben... gaat hij uh, van minuut tot minuut af... en dan haalt hij uit elke beroemde wedstrijd alle beroemde fragmenten. Dus hij begint bij de eerste minuut van de finale van 1974. Hè. Johan Cruijff neergehaald na een soloactie. Neeskens die de penalty erin schiet. En hij gaat door tot de, de uh, penalty van Panenka... die in de 120ste minuut viel. Dat en dan zit je ongelooflijk dicht bij de pips. Oh, Want ik wil ook even tegen je zeggen dat wij ontzettend wilden missen. Maar ook, ik weet het zeker, ongelooflijk veel luisteraars. Hartelijk dank. Dank je wel voor al die jaren, Pieter. Goed, um, als u de boeken nog maar wilt lezen... kunt u terecht op teletekstpagina 260. Dat blijft hetzelfde. En op onze website, nishow.nl. Zometeen.